That's the day you let me go Heerlijke muziek uit de jaren 80. Zo hebben we begin van u 3 van Zandvoort op zondag bij CFM Zandvoort. Je hoorde Johnny H.S. en de Shadow Dreams. Inderdaad, u 3 alweer, Albert-Jan. En wat gaan we daarin allemaal doen? Uh, Straks uiteraard hebben we nog even nieuws van Guido van der Garde. Want uh, zoals uh, de uh, autoliefhebbers ongetwijfeld weten... We volgende week zondagmorgen live de uh, Formule 1 uh, in Australië. Ja, dus uh, we zijn vroeg bij je. Dus, <laughs> ja, <laughs> ja, het ja, wordt ja, gezellig. Ja. Maar zet is, is alles bij ons klaar <laughs> voor het ontbijt. Komt helemaal goed. Vijf uur start de race, geloof ik, zondagmorgen. Uh, en Guido van der Garde is daar helemaal klaar voor. Rond de klok van half vijf hebben we Dier van de Week, dat is Alain. En dan rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de dag. En ik zag vanmorgen op, uh, op onze website een gedicht van twee, ja inmiddels, ex-collega's staan. Rudy en Aldo. Wellicht dat we dat gedicht gaan doen. Het is wel een kortje, maar goed, dan doen we die. Of we doen een ander... Maar goed, dat hoort hier om kwart voor vijf allemaal. Uiteraard eh, verder nog wat Zandvoorts nieuws in het kort. En natuurlijk veel muziek. Ja, deze wilde je graag horen. Hier is Casebo en I like Chopin. sentiment Op de zondagmiddag bij CFM. Zelf het op zondag nog bij je tot aan uh, 5 uur vanmiddag. Je hoort de Forner en I wanna know what love is. Het is tijd voor het race nieuws. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, op het Jan, wat volgende week? Dan gaat de Grand Prix Formule 1 weer van start. En jij hebt nieuws over Guido van der Garde. Ja, en uh, Guido van der Garde is er helemaal klaar voor zijn debuutrace in de Formule 1. De 27-jarige autocoureur reisde afgelopen vrijdag af naar Melbourne... waar zondag 17 maart, zoals jij zei, het wereldkampioenschap open... met de Grand Prix van Australië. Ik voel me topfit, ben tevreden over de voorbereiding... en heb er een enorm veel zin in, zei hij afgelopen donderdag in Amsterdam. Van de Garde had kort daarvoor zijn voorlopige laatste uren... in de sportschool op Nederlandse bodem doorgebracht. En hij merkte tijdens de trainingsdagen op het circuit van Gerrit... Uh, in Spanje, Barcelona is dat, waar alle teams van de Formule 1 de afgelopen weken hun bolides voor de komende seizoen mochten testen. Ik heb in totaal zes dagen in de keterum gezeten en het ging eigenlijk bijzonder goed. Ik had alleen na de eerste twee dagen wat last van mijn nek en onderrug. Maar dat was puur gewenning. In de sportschool kun je nog net nog zo hard trainen. Je kunt er niet in het racen mee simuleren. De laatste dag in Barcelona heb ik zonder problemen 126 ronden gereden. Dat zijn twee volle Grand Prix achter elkaar. Dus dat is redelijk wat. Druk voelt hij niet van zijn team. Ik ga er vooral van genieten van dit alles. Hier hebben we het allemaal voor gedaan. Natuurlijk wordt je geleefd en worden er prestaties van je verwacht. Het leven gaat nu heel hard, maar ik wil er ook van genieten. Alleen nu kan dat. Het team legt mij geen druk op en is realistisch over wat we dit jaar kunnen presteren. Ik ben in ieder geval goed voorbereid. Ik ben er klaar voor. De grootste voldoening zijn als we een WK-punt halen. Dat zal bij Caterham voelen als een overwinning, aldus Guido van der Garde. Aanstaande zondagmorgen 5 uur, het speciale Formule 1 kanaal. De Formule 1 van Grand Prix. De, Formu de Formule 1 Grand Prix van Australië. De opening van het wereldkampioenschap in de Formule 1. We zullen bij je zijn om 5 uur, Albert Jan. <lacht> ja. Gila van der garde natuurlijk in de gaten gaan houden. Weer een Nederlander in de Formule 1. Dat is toch prachtig nieuws. Hier is Toto Touch. Yeah. Yeah. Wat trekt jousta? nog in? Dat wordt uh, Nou, we gaan eens even kijken naar de eredivisie, uh, Albert Jan. Want uh, ja, daar is wel het een en ander gebeurd, hè? Ja, even de wedstrijden van vandaag. Uh, zoals eerder gemeld, Roda JC tegen Feyenoord. Dat, die wedstrijd was om half één begonnen. Die is in een 1-0 overwinning voor Weijenoord. Er zijn ook twee wedstrijden begonnen om half drie. Nou, je krijgt voor ons de standen zoals ze er nu voor staan. Ajax tegen Pek 3 drie tegen nul. En FC Utrecht tegen RKC Waalwijk. Utrecht heeft inmiddels gescoord, daar staat het 1-0. En om half vijf de topper van vandaag. FC Twente thuis tegen Vitesse. Oké, okay, nou die kunnen we natuurlijk niet helemaal meer meenemen. Maar we gaan wel het uh, eerste stukje van die wedstrijd zeker nog volgen. Hier is Elder Barts in The Rhythm of the Nights.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 Egyptian. Walk like Egyptian. Dat waren de Bengals en volgelijk een Egyptian 1,55. Dat betekent tijd voor het dier van de dag, Albert uh, ja, ja, dat klopt helemaal. Ja, nou zeg het eens. Ik moet het even zoeken en hij luistert deze keer naar de naam Alain. En Alain is een knappe en vrolijke hond die snel een nieuw thuis zoekt. Hij is ontzettend lief, maar wel een echte windhond. Hij kan dus niet zomaar overal loslopen, want als hij iets ziet bewegen wat op een konijn lijkt, dan is hij naar het interesse gewekt en gaat hij er als een speer achteraan. Alain houdt niet van om alleen thuis te zijn... en zoekt daarom een baas die met veel tijd en aandacht voor hem heeft. Hij kan het niet zo goed vinden met katten, kleine huisdieren en kleine kinderen. Een huis voor hem alleen zou dan ook ideaal zijn. Met honden is hij erg sociaal en hij wil graag spelen. Omdat hij zo'n vrolijker is, Krispelt hij de hele dag. Helaas zoveel en zo hard dat hij het puntje van zijn staart heeft verwond. Zijn kennel is daarom nu bekleed met dekens. Het zou voor hem het beste zijn als hij kan herstellen bij een nieuwe baas. Bent u een echte fan van dit ras? En dat moet je toch echt wel zijn, denk ik, uh, in dit geval? Kom dan snel eens met hem kennis maken. En hij verblijft momenteel in het dierentuin Kermeland, Keeselstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. En telefoon is te bereiken op 571-3888. 571-3888. Of kijk even op internet www.dierentehuiskermeland.nl. Ga sowieso een keer langs bij het Kermeland... want er zitten vele dieren op je te wachten.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 En Pride uit de jaren 80. Ja, we gaan nog even kijken naar de eredivisie... divisie, naar de wedstrijden die uh, inmiddels vandaag geëindigd zijn. Roda JC tegen Feyenoord 0-1. Een uh, mooie overwinning dus voor Feyenoord. Dan gaan we naar Ajax tegen Pexwolle. Pexwolle thuis altijd lastig, zou je denken. Maar <lacht> het viel mee voor de AJC was het is uh, 3-0 geworden. Van FC Utrecht tegen RKC Waalwijk. daar werd het 1 tegen 0. En om half 5 is de wedstrijd FC Twente tegen Vitesse gestart. Daar staat het momenteel nog steeds 0. 0 En dan volgt hier nog een dienstmededeling. Een dienstmededeling, let op. Want van 18 tot en met 20 maart wordt de Valennepweg opnieuw geasfalteerd. Bij regen kan het werk uitlopen tot vrijdag 21 maart en bij zeer slechte weersomstandigheden wordt het asfalteren zelfs een week uitgesteld. Tijdens deze werkzaamheden is de Van Lennebeg tussen de Rotonde bij de Lineerstraat en de Van Spijkstraat geheel voor het verkeer afgesloten. Evenals het kruispunt van de Vondellaan. Voor de fietsers blijft de huidige omleidingsroute intact en voor hulpdiensten blijft er altijd een route beschikbaar. Het benzinestation, de Autowasstraat en het strandhotel aan de Van Alvenstraat blijven bereikbaar. Mogelijk ondervinden de direct omwonenden enige hinder bij het vinden van een parkeerplaats voor de auto. De gemeente uh, doet een. Uh, uh, doet, uh, ja, een. Uh Oproep voor uw begrip in deze. In het principe dus van 18 tot met 20 maart van Lennepweg opnieuw geasfalteerd met daaruit volgende verkeersopstopping. Oh, vind ik helemaal niet erg, hoor. Want dan gaat hij ook weer open, hè? Daar ja, ben ik dan weer blij mee. Dus van Lennepweg binnenkort weer gewoon bereikbaar. Dat is goed nieuws. Zo dadelijk het gedicht van de dag. Het gaat over uh, ja, het gedicht wat uh, ons inmiddels ex-collega's hebben gemaakt, ja. Rudy en Aldo.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 De muziek van Jocelyn Brown op de Zonvoorts Radio. Je hoort Somebody Else's Sky. Ja, het is inmiddels uh, kwart voor vijf geworden. Dat betekent tijd voor het gedicht van de dag. En vandaag aandacht voor het gedicht... wat uh, onze inmiddels ex-collega's Rudy en Aldo gemaakt hebben. Afscheid. Afscheid nemen bestaat niet, wordt er gezongen. Bij ZFM ooit begonnen. Het programma Zik was mooi verzonnen. De Beach Boys zijn nooit gedwongen. Haat en liefde ligt dicht bij elkaar. Dit afscheid bij ZFM is zwaar. Maar het contract bij Haarlem 105 ligt klaar. Afscheid nemen bestaat niet, wordt er gezongen. Bij hem Zandvoort ooit begonnen. Het programma Zik was mooi verzongen. De Beach Boys zijn nooit gedwongen. Haat en liefde ligt dicht bij elkaar. Dit afscheid bij hem Zandvoort is zwaar. Maar het contract bij Haarlem 105 ligt klaar. Dat was hem, het gedicht van de dag bij Zandvoort op zondag. Geschreven door onze collega's Aldo en Rudy. En bedankt voor de leuke tijd en een groet erbij. Nou, hij was mooi. Het gedicht van de dag. En zo hadden het over deze plaats. Afscheid nemen bestaat niet.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 Nemen bestaat niet. Ja. Of gaat hij nou door, of niet? Ik heb geen flauw idee. Oh, nee. Ik kan het niet. Maar zullen we gewoon nog goed. even luisteren? Klinkt goed. We luisteren nog een stukje mee. Ooh, every day, there's something new. Ooh, baby, honey, to keep me in love you. Oeh, and with every passing minute. Oh, baby So much joy Wrapped up in it Oh, nou inderdaad een hele speciaal uit. Het jij. een medley, nou weet Jij zei het al, voor ruim 7 minuten Let's Get It On van Marvin Gaye. Maar, niet hoor, niet. deze met Er kwam gewoon nog een nummertje achteraan. Zo, het zit erop, de eerste Zandvoort op zondag, Albert jan Ja, het was een memorabele dag. Jazeker, nou we hebben het weer met plezier gedaan, tussen 2 en 5 bij CFM. Ja, en uh, volgende week dan mogen we weer, zaterdag, zondag. Vorig, zaterdag Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag. En jij bent er uh, vrijdag, ben je er ook weer, dus ja, vrijdag, zwart, zaterdag, zondag. Woensdagmiddag bij de Jaren ben ik te gast. Mag, ben je te gast? is platen okay. meenemen. Nee hoor, we maken weer een uh, leuke ZFM week. Nou, genieten van uh, deze uh, zondag. Uh, mooie overwinning voor Ajax, hè? die staat nu bovenaan, hè? geloof ik. Ja, en Feyenoord uh, ook, ook zoiets, geloof ik. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Of tweede. Ja, tweede. tweede. Okay. Samen met een ploeg uit Eindhoven. Ja, ja, ja, de PSV. Oh, die. <laughs> nou, Albert-Jan, dank je wel weer voor je medewerking. En uh, ja, het volgende was... week zaterdag zijn we weer. Met Zos Zandvoort op zaterdag. En dan op zondag, Zos Zandvoort op zondag. Graag tot volgende week en bedankt voor het luisteren nogmaals. Dag, tot volgende week. And never I'd this way.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 Shining and knowing you